Twee uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de A1 bij Muiden is een ongeluk gebeurd met drie touringcars. Er zouden meerdere gewonden zijn. Twee mensen zijn bekneld geraakt. Volgens de politie botsten de bussen op elkaar... en raakten ze daarna de vangrail. De touringcars waren onderdeel van een groep van zes bussen die met een personeelsuitje op weg waren naar het theater in Scheveningen. De inzittenden van de beschadigde bussen zijn met nieuwe bussen naar een sporthal in de buurt gebracht. Door het ongeluk is een aantal rijstroken van de A1 richting Amsterdam afgesloten.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 Eerder werd Jan Nagel gekozen tot tijdelijk voorzitter van 50. Plus. De partij heeft de laatste tijd te kampen gehad met allerlei incidenten en veel leden wilden een ervaren voorzitter. Japan en Rusland gaan samenwerken op militair gebied... en gaan ook samen militaire oefeningen houden. De samenwerking moet vrede en stabiliteit waarborgen in Azië... zeggen Japanse en Russische ministers. Het besluit over militaire samenwerking is genomen... na overleg tussen de ministers van Buitenlandse Zaken... en Defensie van beide landen in Tokio. Rusland en Japan zeggen dat de samenwerking in hun belang is... gezien de dreiging die uitgaat van het internationale terrorisme... piraterij en Noord-Korea. De twee landen gaan ook overleggen over de eilandengroep de Korillen... die door zowel Rusland als Japan wordt geclaimd. Het weer vrijwel overal droog, met soms even wat zon. Het is 12 tot 13 graden. Vanavond vanuit het westen regen en wind. Vannacht en morgenochtend kan het aan zee stormen. Ook zijn er zware windstoten mogelijk. Verder morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt 11 of 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 3 kilometer file op de A1 richting Amsterdam... tussen Gooimeer en Knoopend Muidenberg. De weg is dicht en dat komt door een zwaar busongeluk. De wisselstrook is wel open waardoor het verkeer mondjesmaat langs kan. Omrijden kan via Utrecht, de A27, A12 en de A2. De andere kant op richting Amersfoort op de A1... staat tussen Knopend Watergraafsmeer en Knoopend Muidenberg elf kilometer file. Dat is de kijkersfile vanwege dat ongeluk. Verkeer kan beter omrijden via, vanuit Amsterdam... via de westkant van Amsterdam, via de Zuid naar Utrecht via de A2 en zo naar het oosten. En er wordt ook gewerkt op de Ring Oost bij de A10. En dat is bij knooppunt Watergraafsmeer richting Utrecht. Daarom staat daar twee kilometer file op de A10. En de, op de omleiding, omleidingsroute voor de A10 voor de Koentunnel richting Den Haag... staat nu vijf kilometer file. Zweden houden niet van krabben.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 Nou, goed om te horen. Het hoogste cijfer van de Consumentenbond Provider Monitor. Jullie zijn alweer de beste. Nou, niet zomaar. Daar hebben we wel wat voor gedaan met z'n allen. En uh, daar mogen we een diepe bij voor maken. Zo is het, en dat doe ik dan ook. Goed zo. En jullie vieren het met een aantrekkelijk aanbod op alles in één extra van Access4All? Bel 0800 0420 voor meer informatie. Of kijk op access Inderdaad. Nu weten we het wel, hoor.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 En welkom bij de Tros Auto Show, het Autoprogramma Radio. En ik ben Bas van Weer vandaag met Carlo Brandsen, hoofdredacteur van Carlos Magazine. Carlo, welkom. Dank je wel. Of je moet eigenlijk tegen mij welkom zeggen, want ik ben er. Jij, oh, jij ben bent er wel. vaak niet, hè? Ja, nou, welkom, Bas. Nou, dank je. Leuk dat, dat je er leuk, weer eens een keer leuk. zit. Fijn programma ook, ja. Ja, nee, we gaan er weer wat leuks van maken. Ja, we hebben te gast Hetty Lauwert van Petrol Wine Autoreizen. Dank je wel. Ja. Uh, die komt hier straks vertellen over een monster uh, puzzelrit, zou ik maar zeggen. Een hele lange, eigenlijk. Oh, monster puzzelrit. <laughs> ja, ja dat komt is het. het. Uh, en ja. daar gaan we straks over praten. Maar eh, we hebben rijpressie. We gaan met de Porsche Panamera SE Hybrid rijden. Ja, dat ga jij doen, hè? Nee. Eh, eh, ik? Ja. maar oh, ik heb er niet in gereden. Nee. Oh, ik heb er wel in gereden. Dus waar ook... Dat is toch een vertrekje? Dit is zo. Ja. Nee. Maar... Ja, weet je ook hoe Dr. Alzheimer ja, van voor? Denk, heet, of niet? Ik denk, Porsche is nee? bas... Bas is Porsche. Nee, maar jij was nu Panamera. Ja, nee, want dat, dat is een oude lullen Porsche, dus daar mag nee, jij ja, rijden. Precies, hè? 400 ja. pk en 14 bijtelling. Dus ik het heb, heeft ook iets zakelijks. Ik heb vast heel zinnig gereden. Met dat waar. denk ik ook. Carlo, autonieuws, laten we daar eens mee beginnen. Ja. Wat dit nieuws van deze week. Nou, Utrecht niet, met ja, een milieuzone. Utrecht, jongens, heeft de primeur voor heel Nederland. Hmm. Namelijk een milieuzone. Uh, dat is in Amsterdam onlangs afgeschoten... want zelfs de gemeenteraad in Amsterdam... ik mag zeggen met nadruk zelfs de gemeenteraad van Amsterdam... zegt van joh, dit is een onzalig plan. Maar GroenLinks in Utrecht heeft toch partijen kunnen overtuigen... om daar wel een milieuzone te doen. En nou, wat, dat, wat dat, betekent dat nou? nou dat wilden ze eerst dat eigenlijk alles wat een beetje oud was... daar het centrum niet meer in mocht want dan zou de luchtkwaliteit enorm omhoog gaan... Het is inmiddels, is die, is die maatregel is uitgekleed... nu mogen alleen nog maar diesels van voor het jaar 2000... het centrum van Utrecht niet meer in. Ik dacht, acht jaar oude diesels? Ja, nee, nee, nu van voor 2000. Dat oh, was eerst het dat is allemaal afgezwakt. En, en, en, maar meneer GroenLinks, uh, wethouder, moest toch een beetje zijn zin krijgen. Dus ze hebben hem iets gegund. Nou, wat krijg je nu? Er rijden in Utrecht is uitgerekend 120 auto's in het centrum rond... Die, die veel auto's die... zijn dan twintig auto's. Daarvoor moet dus een milieuring worden aangelegd ja. om het centrum. Met auto's met scanapparatuur okay. En daarin meneertjes en mevrouwtjes die op het knopje gaan drukken. Los even van alle ellende en bordjes en, en noem maar op. En dit en dat, gaat dat tonnen kosten voor een probleem wat niet bestaat... Want maar 120 auto's daar, in Utrecht. En bovendien wat geen zin heeft. Want er is al lang uitgezocht in de steden waar al milieuzones zijn... In het dat het geen ene donder uitmaakt. Want wat zijn de boosdoeners in de steden? Dat zijn de snelwegen eromheen, fijnstof en dergelijke... de brommertjes, de scooters en vooral met stip op één de, de stadsbussen. Inderdaad. Dus GroenLinks, u hebt uh, uw stad opgezadeld met een peperdure... Oplossing voor een probleem dat niet bestaat. Met de groeten van de Knak, die zich daar enorm voor hebben sterk gemaakt, uh, om dat tegen te houden. Maar dat is dus niet helemaal gelukt. Nee. Wel een heel lente, maar niet helemaal. Niet helemaal. Nou, hopen dat we heel veel andere steden dit onzalige plan naast zich neerleggen. Denk Utrecht, de gekke Henkie van Nederland, met hun milieuzonden. Ja, precies. En, en, en uh, met alle medelijden voor de ondernemers daar. Ja. Die, die, het is overigens nog wel één ja. ding, natuurlijk. Die 120 euro is niet het enige. Want er zijn natuurlijk ook auto's van buiten die Utrecht inrijden. En er kan ook wel eens een oude diesel bij zitten. Maar het is dan maar te hopen dat ze oma niet naar het station hoeven te brengen. Of dat ze niet naar de rechtbank moeten of wat dan ook. Mm -hmm. Want Dan krijg je 220 euro boete. Ander nieuws. Uh, ja, nou, op zich wel een, een grappig. Een makelaar in Amsterdam. Uh, die heeft een huis die in, de, in, in, in, in de aanbieding in Bos en Duin. Dat is een vrij lommerrijk gebied in de buurt van vier. Rijst, zou ik maar zeggen. Kost 4 miljoen. Maar dan krijg je er een BMW i8 bij. Als cadeautje. Een i8? i8. Die moet nog komen. Dat is een maar ja, ja. Echt trouwens ook een bloedmooi geval. Dus er worden nu cadeautjes uh, uh, weggegeven in de vorm van auto's bij huizen. Bij dure huisjes. He, je kan ook zeggen, je koopt een BMW voor 4 miljoen. En dan krijg je dan een huis bij natuurlijk. Dat kan ook. Dat is maar ik vond het wel een grappige move. Uh -huh. Nou, dan heb ik um, uh, afgelopen week gereden met de vernieuwde Audi A8 in Düsseldorf. Dat is een licht gewijzigde auto. Dat doet Audi nu natuurlijk omdat er is een nieuwe Mercedes S-klasse en dat soort dingen. Dus ze willen competitief blijven. De auto is nog heel erg herkenbaar als zijnde een A8. Dus is niet een heel spannende zakenlimo, zou ik maar zeggen. Wordt er wordt nogal wat nadruk gelegd op met name de verlichting. Wat is allemaal LED met 25 LED-lampjes per koplamp. En god weet wat. Prijzen van 94 tot pak een beet 160.000 euro. Ja. Is even lekker. Maar de grap is, ik heb gereden in Düsseldorf met de 12-cilinder. Die komt. Dat houdt... Audi in ere, dat ja. vind ik wel grappig. Ja, ja. Ik heb gereden met de S8. Dat is de 560 pk, geloof ik, versie. En als laatste reed ik met de 3 liter diesel. De, ja, zeg maar, een beetje instapversie. En die rijdt het lekkerste. Ja. Tuurlijk. Gewoon keihard de lekkerste. Ja. En dan ben je ongeveer de helft kwijt van... wat je anders voor die allerduurste zou ja, hebben. Zo reed ik deze week met de Mercedes S400 Hybrid. Mm -hmm. Volgende week daarvan een rijimpressie. Mm -hmm. Heerlijke auto. Ja. Ook gewoon een 3, zoveel liter motortje erin, hybride elektromotortje erachter, mm -hmm. pk's voldoende. Ja. En een vliegtuigwerk, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ja, laatste nieuwtje nog eens even. Dat Volvo, het merk wat mij lief is. Maar goed, het is niet een merk wat je onmiddellijk associeert met design hoogstandjes, Behalve als je blokkendozen van vroeger uh, heel erg design vindt. Maar daar gaan ze wel enorm op inzetten. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de auto's die er aankomen, Met name die nieuwe concept coupé en weet ik het allemaal niet. Uh, dus ze zijn nu in een challenge begonnen in Nederland. En dat, uh, dat heeft te maken met, of althans dat mikt op aanstormend design. Talent, dat wordt uitgenodigd om een prototype te bedenken... of in ieder geval een hoogstandje te bedenken... op basis van de XC60. En daar gaan we de komende tijd de hoop van meemaken. Ik vind het wel grappig, Volvo en design. Je zou het een paar jaar geleden niet hebben bedacht. <lacht> maar het kan allemaal tegenwoordig. We gaan naar Pieter Ursen. Het liesrijend Nederland heeft de afgelopen maanden... likkebaardig gewacht op de plug-in hybrid van de Mitsubishi Outlander, de PEF. PHEV, ja. 11.000 de ja, 11 mensen hebben die auto blind gekocht, puur afgaand op het gunstig bijtellingsterief, want hij gaat tot 1 januari gewoon in de 0% categorie. En dat betekende dat Mitsubishi het ineens heel druk kreeg, met name ook de dealer, het uh, dealernetwerk, uh, waaronder ook Pieter Ursem, en die is uh, dealer van het uh, gelijknamige uh, Mitsubishi dealerbedrijf in het noorden van Nederland. Waar zit u precies, meneer Ursem? We zitten in Zwaag en in Purmerend. Juist, en niet in Urszem, want dat ligt ook in de holland toch? Niet. Nee, dat ligt er vlakbij, maar dat, dat is dus ik alleen een naam geven, zeg maar. Ja. <laughs> Speciaal voor de auto, nieuw pand betrokken, hè? begrijp ik. Klopt, ja, we, er kwamen zoveel afleveringen op ons af. Dat we, ja, we moesten gewoon kijken hoe we dat voor elkaar gingen maken. En is dat een tijdelijke toestand? Uh, nou, voor de afleveringen nu in deze hoeveelheid wel, alleen het pand dat houden wij we wel aan. Want ja? We gaan een andere invulling nog geven aan de, aan de showroom daarvan. Even, wat doet u normaal gesproken in een normale uh, feestmaand aan afleveringen en nu met dit ding? Nou, normaal gesproken verkopen wij 35 auto's dus op jaarbasis. Ja. En nu uh, leveren we er tussen de 50 en de 60 per week af. <laughs> Dat is even hard doorwerken, zeg. En dan, nou, het is een ja, soort sweatshop, dus wat die u heeft daar. Ja, ja, ja, gigantisch. Ja. Nou, er komen uit de fabriek komen er uh, zo'n zo 11.000 uh, hybride Outlanders. En die zijn voor wereldwijd. Alleen in Nederland pakt ze, geloof ik, alle 11.000 of zoiets. Hè? Ja, dat klopt. A alle auto's die nu worden gebouwd in de fabriek, die komen allemaal naar Nederland. Er is geen ander land die uh, de auto al, zeg maar, uh, Hoeft. heeft. Ja. ja. Wat, wat, wat, wat, is die, wat is die auto nou? Het is een SUV, het is een grote, de Outlander. En dan hybride, je kan hem met een stekker opladen, toch? Klopt. Ja, het, is een, het is een auto zonder concessies, waar je wel heel rustig mee kan rijden. Zo ja. moet je eigenlijk zien. Als je nou de prijs uitkleedt, want we weten allemaal dat als je nou een ZZP'er bent, dan val je onder al die andere fiscale tariefjes. Wat kost die uh, consumentenprijs en wat betaal je uiteindelijk als je, de, als je hem in handen hebt? Als je gebruik maakt van al die tarieven. Ja, als je het maximale tarief kan uh, hebben, dat is hetzelfde als met je hypotheek van je huis. Dan, ja, dan, ja hoe, hoe hoger de belastingsschaal je betaalt, hoe meer uh, je kan verrekenen op je hypotheek. Dat is bij deze auto ook zo. Dus uh -huh. als je dat maximaal kan toepassen, je mag zeg maar uh, ja, uh, de, de, de MIA, dat is de milieu van 36% toepassen. Yeah. En 28% kleinschalig als En als uh -huh. je dat bij elkaar optelt, kom je dus 64% hoger dan de werkelijke waarde van de auto. Uh -huh. En dat mag je dan één keer afschrijven in je maximale belastingsschaal. Dus dan kan het voorkomen dat je auto netto maar 7000 euro kost. Okay. Dus waar, je, waar je 40 voor hebt betaald. Ja, ongelooflijk hè. Ja. Uh, de, de auto valt nu uh, dit jaar nog in die 0% bijtellingsregeling. Volgend jaar, na 1 januari al, is dat 7%. Gaat dan die verkoop helemaal instorten, denkt u? Nee, nou, ik denk helemaal van niet. We merken natuurlijk nu al dat, uh, dat de verkopen eigenlijk gewoon, uh, gewoon, gewoon redelijk goed doorgaan. Om, omdat 7% voor de auto met, met alle capaciteiten die hij heeft, het trekvermogen, want je mag er gewoon een caravan mee trekken. En uh, ja, de ruimte in de auto, dat merk ik al gewoon dat het gewoon een hele goede auto nog is. Ook met 7% volgend jaar. Kijk dan, dank u wel. Succes. Door ja. we de Pieter ja, dank u wel. van de Mitsubishi-dealer in Noord-Holland, die het heel, heel, heel erg druk gaat krijgen. Ja, maar tijd. jongens, wat een zotte situatie hebben we ja. toch ja. met z'n allen. Dankzij overigens Jan Kees de Jager destijds uh -huh. gecreëerd. Hè. Hij is aan alle kanten toe gewaarschuwd: je krijgt dit soort idioterie. De Porsche Panamera SE SI Hybrid bijvoorbeeld, 400 ja, nou pk ja, en ja, toch 14% waar ja. ja. nou, nou, ja, nee, sterke, Sterker nog, je ja. krijgt gewoon een, in oktober een plus in verkoop van 37%. Dat zal in november en december niet anders zijn... Ja. omdat mensen nog gauw voor 1 januari dingen willen kopen... omdat daarna wordt het minder aantrekkelijk. De overheid stuurt op dit moment de autoverkoop niet meer jou en mijn nee. hart... Maar de overheid, het, het zei zo. Dus heel hard wegrijden van Nederland. En dat gaan we doen. Heti <lacht> Lauwert is de drijvende kracht. achter de Petron Wine. Een soort reisbureau voor Petroheads. Die ook houden van een, een drankje een, een, en een hapje. Een rapje. bruggetje. Om, is goed hè. Om, nou, nou, de koning van de bruggetjes. Je want, maakt hem. Maar ze heeft het al een keer eerder gedaan. Uh, een monsterrit. En deze gaat nu naar Singapore. Van Amsterdam naar Singapore. 18.000 kilometer heet hij. Ja, inderdaad. 18.000 kilometer. Oh, en wanneer start je? Uh, 17 november. En wanneer ben je klaar? Wanneer zijn we in Singapore met die auto? We vieren auto nieuw in Singapore. 31 december. 31 december. S avonds gaan daar S avonds de, de... S avonds gaan daar de uh, dan ploppen de keurken van de flessen ja. en daar wordt het weken afgesloten. Dus de zes weken, zes weken rijden. Zes weken rijden. Ja. 18.000 kilometer, ja. zes weken. Ja. Dat is pol. Ik kan niet zo snel rekenen, maar dat is best uh, nou, per ja. dag lekker veel. Nou, dat is per dag lekker veel. Ja, ja. Er zijn dagen bij dat het. Uh, uh, ik denk dat we s'avonds heel laat aankomen. Ja, ja heel laat aankomen. En ja. niet allemaal over driebaan snelwegen nee, met trajectcontrole? Absoluut, nee, absoluut niet. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk binnen door te rijden. Mm -hmm. Dat kan niet. Uh, kijk, Rusland is natuurlijk een heel groot land. Dus dan moeten we uh, aardig wat kilometers maken, flink doorkruisen. Dus daar zijn stukken bij waar we de snelweg pakken. Ja. Maar de snelwegen zijn ook niet zodanig dat je uh, rustig op je gemak uh, daar achterover 160. Uh, nee, er zijn in, zitten gaten in waar je heel je auto in verdwijnt. Ja. Dus uh, <laughs> uh, dat is wel verstandig om daar een beetje op te letten. Ja. Maar goed, we, uh, we verwachten flink wat sneeuw en uh, uh, kou ook. Ja, dat is dus, natuurlijk. Uh, waar kom je langs? Kom je, kom je uh, boven langs? Uh, Moskou? Ja, bovenlangs. Ja, Novosibirsk. En dan rijden we in het westen Mongolië in. En dan gaan we Mongolië helemaal van west naar oost rijden. Maar je gaat dus heel Rusland door zo'n beetje. Ja, bijna heel Rusland. Precies. Ja, je kan niet meer. In de breedte. Niet eens in de hoogte. In de breedte breedte. Ja, en dan ligt er nog heel veel boven en heel veel onder. Dus het is zo gigantisch. En dan Mongolië eventjes, en dan kom je uit in China. We kom uit China, Beijing, en dan uh, vanaf Beijing uh, naar het zuiden. Uh, helemaal binnendoor ook. Ja. Uh, st sommige stukjes snelweg, maar we, we hebben de mazzel dat we binnendoor mogen rijden. Want dat gebeurt niet zo vaak met mm -hmm. zo'n groep uh, auto's die uit Nederland uh, komen. Dus we rijden binnendoor, dus waar, we hopen dat we daar heel veel prachtige dingen zien. Ja, dus Vietnam, dan je dan. Vietnam, Vietnam, Laos, Vietnam, Malaysia. Thailand, Maleisië, ja. Singapore. Singapore. Je hebt wel de wereld gezien. Hè? Ja, wat een rit. Ja, ja, maar ja, wie, ja. Kunnen het, wie kunnen hier aan meedoen? Zes ah, je moet weg, zes ja. weken van huis zijn. Ja. Dat vind ik nogal wat. Eh, eh, maar bovendien, het moet een godsvermogen kosten. Nou, dat valt er reuze mee. Het nou, ja. kost geen godsvermogen. Maar ja, goed, het kost natuurlijk wel wat. Je bent wat, zes weken weg, ja. Dus je hebt zes weken brandstof nodig. En, uh, zes, slapen, weken hotels, eten, en zes weken hotels. Ja. Maar zit uh, allemaal in. De, behalve de brandstof zit alles in de prijs. Ja, behalve drinken. de brandstof uh, en de persoonlijke uitgaven zit alles in de prijs. Wat kost het per e Gewoon even Het kost kost per persoon 12.500 euro. Dus 25 mil als je met je volvoetje Amazonen ja. naar uh, Singapore ja. gaat. zes ah, weken. Stop. Word je verzorgd. Zes weken. Ja. Totaal verzorgd. Totaal verzorgd. Maar je geeft thuis niks uit. Je, nee, uit. je geeft verder niks uit. Nee, nee, nee. nee. nee. nee. dat, en, dat uh, geldt ook uh, weer. Ja. Dus als je je vrouw Als je en goedkoop, goedkoop. je vrouw meeneemt, kost het ook niks uit. En je hoeft geen kerstboom te kopen... Eigenlijk, als je doorrekent, ben je goedkoper goed, <laughs> om mee te rijden. En je bent in Singapore. Ga daar maar eens naartoe vliegen. Uh, nou en je ik... daar maar eens oud en nieuw. Nou, bedoel bedoel. Maar. Nee, ik kan dat Ge zeggen. Dat gebeurt niet elke dag. Nee, nee, nee, maar is het, is het is natuurlijk wel iets fantastisch. Maar. Kan alles meedoen? Kun je, kun je met je DAFje of met je... Met mini? In principe wel. In principe kan je meedoen met welke auto je wil. Ja, maar je is gek je als je met je Mini, je mini wil, uh, met wil je aankrouwen. Mini? Nou, uh, uh, uh, Jan-Willem Koudstaal, die eigenlijk de grote initiator is ja. hierachter van Car Challenge... die doet niets anders dan dit soort monstertochten... die rijdt met de Mini mee. Ah, hij is gek. Nou, valt, nou, hij is misschien wel gek, ja. Maar hij gaat het halen, ik weet het zeker. Ja? Ja. Hmm. ja, ja. Joy, maar Hij rijdt, rijdt van alles mee. Ja. ja, vertel. Mee. Maar uh, uh, goed geprepareerde uh, Mercedes G, uh, uh, Landrovers, uh, Toyota Land Cruisers. Maar ook uh, uh, uh, semi-klassiekers semi rijden ja, er ook mee. Maar ja, je zegt wat, wat, wat, Waar moeten we het dan over hebben? Uh, Mercedes. Precies. Dingen die een milieuzone in uh, Utrecht uh, niet gaan halen. Precies. Ja. En ik rijd met zo'n prachtige uh, design Volvo 49, jongtimer. 940? Nee. Kijk. Kijk. Ja, die kunnen alles, die wagens. Kijk. Ja, is het een witte? Alles. Nee, het is een... Groene. Oké, okay, dat is ook ik jammer. Heb, ik jammer. heb hier 47, ja, Bas. Die is, ja, maar ze hebben een witte, witte, je hebt een witte Volvo. Nee, het, het, het, het, en, en, maar er rijden dus ook hele mooie auto's mee. De Er de rijden, de rijden uh, tot op uh, uh, het bot geprepareerde auto's mee. Ja. Dus ik en het denk zijn ook, ook allemaal mensen. zijn niet mensen die eens een keer een puzzelritje rijden. Nee, hè? het zijn mensen die, uh, die, die het zich kunnen veroorloven. Die autorijden heel erg leuk vinden. Want dat moet je leuk vinden. Ja. Want je rijdt heel veel en heel lang. Ja. Hè? En zes ja. weken lang, 24 uur per dag. Dus ik denk ook niet dat de grootste uitdaging is de auto heel houden... maar ik denk dat de grootste houden. uitdaging ja? jezelf heel houden is. Ja, de en vriendschappen en heel. Ja, ja, ja. Hoe ging ja, precies, dat vorige keer? Geen goed. Iedereen leefde nog aan het eind. Niemand heeft elkaar de hersens ingeslagen en iedereen was ook nog wel redelijk vrienden op wat haarschutjes hier en daar. Okay. Er zijn ook niet ja. wat navigatrices onderling gewisseld of wat dan ook? Niet dat ik weet. Oké. Okay. <laughs> ja, kan toch? Is er, is er nog een, wat ik zei, het is een monster puzzelrit. Is er nog een, een competitie element aan, uh, aan verbonden? Het aankomen heel huid. Oh, dat, dat, dat is het enige. In. Ja, ja, ja, ja. Het en gewoon... jezelf overwinnen. Want maar je zou krijgt... je vertellen, Bas, dat... Uh... Dat geloof ik. Nee, ja. krijgt, ik neem aan dat je elke dag een roadbook krijgt. Ja. Dat er wel gezegd wordt van nou, u moet bolletje pijltje rijden. Of nee, u moet, uh, gewoon nog uh, kaart. op de kaart. Ja. Maar niet met speciale oefeningen. Maar op oefeningen de kaart kijken in van. Rusland op de kaart, in China gehad? op de kaart. Ja. Ik bedoel, dat je, is al een uitdaging hoor. Kom je wel, in ja. Beijing aan, dan moet je naar het hotel? Nou, bedoel. Het staat niet altijd de TomTom. denk ik. Nee, tom -tom, niemand heeft een tomtom bij zich. Nou, nee. gaan in we niet? dashboardkastje. Nou, Tuurlijk, op de telefoon. Ja. Koop. En is dat op elke hoek van de straat te koop. Voor ja, <laughs> nee, maar ik kan me voorstellen dat je overwegen komt waar het allemaal niet, nog niet helemaal in is gedigitaliseerd nee, nee, om het zo maar te nee, zeggen. Staat er niet op. Nee. en je komt door China, je komt door Mongolië, twee landen die het niet helemaal uh, politiek gezien met elkaar eens zijn ook. Hoe heb je dat afgekaart? Want daar moet je grenzen over, je moet ook ja, met ja, die lokale grenzen. overheden ja. moet je, moet je, moet je ja, zaken. Nou, doen? Je, uh, Jan Willem is daar uh, maanden mee bezig geweest om al die Carnes en die visa voor elkaar te krijgen. Ja. Dus dat is niet makkelijk, maar dat lukt allemaal. Als dat je klikker. maar uh, vasthoudt en doorzet, dan gaat het. Kun je, goed. Nog, kun, kun je nog inschrijven? Nou ja, uh, Carlo, voor jou maken we een uitzending. Nou nee, dat, dat, nee. Dat, dat nou weer niet. Oh, dat ik, nou niet, weer hoor. niet. ik maak geen uitzending. Ga je gang? Zes weken rust. Volgend nee. jaar. Nee, maar, maar, nee, maar, maar stel nou, mensen zitten hier te luisteren en denken: God, dat is me nou. Ik heb 25. Fantastisch. Ja. Ik heb ja. ja. 25 ik, ik heb een mooie Land Rover Defender. Dan nou, gaan we heel erg ons best doen. Dus dat zou nog kunnen. Nou wie weet. Gewoon naar jou bellen. Maar volgend jaar we gaan, ja, we, we hebben we allemaal van dit prachtige tochten... voor de komende jaren op programma staan. Dus mm. laat ze ons in de gaten houden. Ga je zelf mee rijden? Zeker. Niet? Zeker. Ja? ja. Nou, doe je dat met jouw uh, uh, echtgenoot? Nee, dat doe ik niet met mijn echtgenoot. Met een vriendin of met een... De, de, de eerste etappe rijd ik met een, uh, een bevriende relatie. Mm -hmm. En dat is tevens de, uh, de, uh, de arts die in het gezelschap... Oké, okay. altijd handig. En de laatste drie weken rijd ik met een vriend. Yes. Oké. Okay. Okay. Ook die hele rit dus aan het maken. Ja, de hele rit. Morgen. Ja. Ook de vriendschap van tevoren goed getest, dat hoop ik ergens. Op een ja, klein boot. bootje op het IJsselmeer een paar nee, weken. Ja, nee, hoor. Nee, ben ja, ik je... niet zo bang voor? Nee, ik ben nee. niet bang voor nee, nee, nee, nee, okay. Ik vind het wel een geweldig initiatief. Ja. En 18.000 kilometer is volgens mij de allerlangste afstand die je over land kunt afleggen. Dat is het. Ja, dat is de allerlangste afstand die je over land kunt afleggen. Hoeft niets, geen, nergens geen uh, water uh, nee. te nemen. Dus het uh, uh, is de grootste afstand. Maar niet ja. de langste rally. want Londen zit neer zo. Het jaren 60 waren langer. Maar nu wel een stukje over water gehad. Ja, kwam je water, water tegen. Dat ja, ja, ja. Even. Wat gebeurt er als je kapot gaat? Proberen te maken. Mm -hmm. En anders afgeven. Iedereen heen. helpt elkaar. En anders is en de, uh, de, uh, Ja, de als het niet gemaakt staan. kan worden, dan ja, helaas ja. repatriëring, Het is niet anders. Mm. Mm. Oké, okay, dus we staan uh, in Singapore. We zijn ja. klaar. Vuurwerk uh, omhoog gestoken. Het is januari. Ik sta daar met mijn mini. Die moet terug. Hoe? In de container. Gaat gewoon daarna. Alles gaat in de container terug naar Op een boot. En de rest gaat in het vliegtuig terug naar Nederland. Ja, kijk al. Over containers gesproken. Jij hebt er laatst heen gereden. Ik denk, ik doe nog even een bruggetje wat ja. nergens op slaat. Maar goed, het is, ja, wel, het dat is wel een bruggetje. bruggetje. Maar met deze container heb jij gereden, Carlo. Hebben ja. we het net al gezegd. Ja, dat waar, dat ja. was voordat jij een korte aanval van Alzheimer kreeg. En het gek is... Dat is Korsakoff. Drank is altijd Korsakoff, moet je denken. Dat is Korsakoff. Nou, dan, nou, dan is het kom Korsakoff. Kom maar. Hoort u mij, dames en heren? Of althans de auto. Ja. Een beetje zacht geruis op de achtergrond, denk ik. Hè? Want het is, het is ook wel logisch. Want we rijden in een Porsche Panamera die in hoge mate van zijn mannelijkheid beroofd is. Ik praat namelijk over de Panamera SE Hybrid. En dat is een auto, daarvan kunt u zeggen tegen uw commissarissen, aandeelhouders en boekhouders... van ja, oké, okay, het is een Porsche Panamera. Oké, okay, hij kost 115.000 euro vanaf. Maar het is wel een hybrid. Ik heb maar 14% bijtelling. En ik verbruik heel weinig. Kortom, ik maak in extreem hoog gebruik van de idiote regelgeving die we in Nederland hebben ten aanzien van zuinige tussen auto's. Want in hoeverre is een Porsche Panamera SE Hybrid met 416 pk nou echt een zuinige auto? Ja, als je alleen maar elektrisch rijdt en je laat hem heel vaak aan het stopcontact op en, en je rijdt rustig zoals ik nu... Ja, dan is die best zuinig, maar het blijft wel een Porsche Panamera, jongens. Kom op. Kortom, 14% nu. Ik heb zo het gevoel dat u over twee, drie jaar, vier jaar... als u deze auto weer inruilt, stel u zou hem kopen... dat de dealer tegen u gaat zeggen van... ja, jongen, die SA Hybrid, het was allemaal wel reuze interessant toen in 2013. Maar inmiddels is het dat helemaal niet meer, dus... Ja, die inruilprijs wordt toch niet wat u van deze auto verwachtte, destijds. En zo kom ik op een punt. Ja, dat is misschien toch wel aardig om even te vertellen... dat de Porsche Panamera SE Hybrid met, 100, met 416 pk... en dus een vanafprijs van 115.000 euro... waar we nu in rijden kost hij trouwens dik 150. Wat er kan, hè? Maar goed, die auto die wordt op de huid gezeten door een andere Porsche die eigenlijk lekkerder rijdt, die 10 mil goedkoper is... en waarmee u zeker weten over drie of vier jaar... bij uw Porsche-dealer een veel betere uh, inruilprijs krijgt... een veel betere uitgangspositie krijgt. En dat is de nieuwe Porsche Panamera diesel... met 300 pk V6 onder de kap. Kortom... Ik rij op dit moment in een fantastische auto. Een stille auto. Geen Porsche. Althans niet om te rijden. Hulzuinig. Maar in vergelijking met de veel lekkerdere... Porsche V6 diesel met 300 pk. Eigenlijk heel onverstandig. Ik ga u vertellen... Ga naar de Porsche dealer. Doet u zelf een Panamera cadeau... Want echt, het is veel beter bestaat er niet en neem hem dan lekker met zo'n tokkelaar in het vooronder... dan hebt u de beste deal. Een tokkelaar in het vooronder? Dat is een dieselmotor, begrijp ik? Ja. Een tokkelaar. Dat is, dat is jargon, hè? Lover. Het dieselgetokkel is toch een bekend... Uh... Tokkelaar, de tokkelaar. Ik dacht dat het... Oh, de hakkelaar was dat, Dat, er, is de, de, dat was de hakkelaar. Hakkelaar. Wat hakkelaar. Wat is dat dan? <laughs> dit was de hakkelaar, die hybride. Dat is geen beste deal. Ah. Met een tokkelaar wel. Nee. Dat um, is een hele leuke excuus, Truus. Maar koop lekker de diesel. Nee, dat vind ik ook. Eh... Um, nog eventjes terug, we hebben nog een heel klein beetje tijd. Ja. Het die Lauwert zit nog steeds aan tafel. Uh, ja. Die start 17 november, wie vindt die plaats? In uh, Staverden. In Staverden? Wat, ja. wat heb je Ja. Staverden? Waar ligt het? Staverden ligt bij Ermelo en dat is het kleinste plaatsje van de Benelux. Wat leuk! Ja. En juist daar gaan jullie en met juist daar. hoeveel equips? Vijftien equips. 15 equips. Ja, oh, dus er zijn 17 equips, maar er zijn 15 deelnemers... en de rest is uh, begeleiding. Ja, en alle ja. andere 15 inwoners van Staverden... die komen natuurlijk die allemaal komen kijken. Die komen allemaal dus kijken en op en, en, en op uitzwaaien. Ja, <laughs> ja, ja, ja, het maar waarom is Staverden gekozen? Omdat nou, het, ja, het is een doorgaan. beetje in het midden van het land. Er is een plek om de auto's mooi neer te zetten... lekker te ontbijten, uh, hmm. iedereen afscheid te kunnen laten nemen van... Het Geliefden, ja, smorgens om half acht. meteen ook, huppakee, dag één toen we de gaan. Ja. Naar Berlijn. Ja. Dat is de nou, eerste oh, stop ja, eerst Dat is vijf uur oh, Ja, lekker relaxed. Even een beetje erin komen. Rustig aan. Een beetje erin komen. Ja. Ja, we wensen ontzettend veel succes. Heet Dank je Met, wel. Uh, met deze monsterrit. Heeft hij no. nog, een, nog een naam die rit? De Singapore Challenge. De Singapore ja. Challenge. Ja. Hey, en en, en die, als, als nou mensen ontzettend veel zin krijgen, in dit soort ritten, dan kunnen ze bij jou terecht. Absoluut. En volgend jaar hebben we. We gaan, we zijn we gaan iets heel erg moois maken volgend jaar: Website: AroundTheWorldChallenge.nl. Hou. Carchallenge.nl. Ja. ja, jongens, zeg het maar. Facebook. Ja, op Facebook, Facebook. Ja, op Facebook. Okay. kunnen ze ook alles Even volgen. Ze kunnen alles volgen. Hartstikke ah, ah, okay. ja, goed. Carlo, ja. okay. we zijn eromheen. Dit was deze uh, autoshow je Dankjewel voor je komst. En succes met het, met het rijden met Dankjewel. het behouden van de vriendschap. En wat voor auto is het? waarmee je uit? 40, volgende week 40. Ja, nou heb je toch ook je zeg he? <lacht> ja. ik, ik heb in Nederland veel dat is een klein dorpje ja, in Rusland. Ja. <lacht> ja. Ik vergeet volgens mij. We ja. gaan dan langs. We gaan er langs. Ja. Zo meteen gaat het. Autoshow Mok die gaat mee naar Singapore. Oh, ja. dat is goed. Dat is bij deze afgesproken. Ik zal het rondtwitteren. Die willen we ook gevuld met Singaporese witwijn. wijn. Volgende week zijn we er weer. Tot die tijd zijn we online op Twitter en op Facebook. Hive zijn we sinds vandaag vanaf. Vragen opmerking kunt u sturen naar autoshow@tross.nl en straks zijn de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 En in de oude kerk in Delft begint rond deze tijd de herdenking van prins Friso. Onder andere premier Rutte, A2, oh A2 moet je mij horen. U2-zanger Bono en oud-VN-secretaris-generaal Kofi Annan van de VN. En aartsbisschop Desmond Tutu zijn aanwezig. Tot zover, de hoofdpunt uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. ANWB er staat 4 kilometer file op de A1 richting Amsterdam... tussen Naarden en Knoopend Muiderberg. Dat komt door een ernstig busongeluk. En de weg is nog steeds dicht. Volgens Rijkswaterstaat duurt dat nog zeker tot drie uur vanmiddag. En omrijden, dat kan via Utrecht. De andere kant op staat de nog langere file. 10 kilometer richting Amersfoort... tussen Knoopend Watergraafsmeer en Knoopend Muiderberg... Dat heeft natuurlijk ook met het ongeluk te maken. Verkeer vanuit Amsterdam naar Amersfoort kan omrijden via de westkant van Amsterdam... en dan weer via de A2 naar Utrecht. Maar weet wel dat voor de Koentunnel richting Den Haag nu ook een file staat van 4 kilometer... met een wachttijd van zeker een half uur. Dus het duurt gewoon langer op weg naar Amersfoort. Op de A6 Lelystad richting Muiden loopt het daardoor ook vast... bij knooppunt Muidenberg 5 kilometer... En dan nog de laatste file tussen Nieuwe Dam en Knoopend Watergraafsmeer. Dat is ringoost voor Knoopend Watergraafsmeer door werksmede 4 kilometer. Dit is Radio 1. Opium het cultuurmagazine van de avond. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium vanuit het Grand Café van het De La Mar in Amsterdam. U bent welkom om hier de uitzending bij te wonen. Tot half vijf bent u dan onder de pannen met uh, kunst en cultuur. Zoals de columniste die de toneelschrijfkunst heeft ontdekt, Aafbrand Korstjes. Haar 50-50 gaat morgen in première hier vlakbij in Bellevue. Jan-Paul Schutte die schreef zo'n boek dat je alleen al om het uiterlijk in de kast zou willen hebben: Het raadsel van alles wat leeft en de stinkzokken van Jos Grootjes uit Driel. Dat is de titel, hè? De verkoopcijfers van die andere gast zal het niet halen, denk ik, maar toch. Raymond van de Klundert, zeg maar Kluun. Zijn Klune 2 verschijnt deze week. Hij komt ook langs de, vanmiddag. En zo dadelijk Tekla Reuten en Jacob Derbig... over de verfilming van het diner. En de live muziek is van No Blues. We hebben 80 seconden, talent, de virtuele vitrine met Joost Wageman, de bus met Jon van Eert en een mailadres hebben we ook. Open met of Twitter naar hekje Opiumafro. Opium's culturele nieuwsoverzicht. Hey, hey, er komt dan toch een gunstige belastingmaatregel voor de Nederlandse filmindustrie. Dat heeft minister Bussemaker van Cultuur laten weten. Ze trekt er 20 miljoen euro voor uit. Steeds meer Nederlandse films werden in het buitenland gemaakt. Omdat daar financieel voordeel te halen was. Denk aan het bombardement Suskind, Koning van Katoren. En Kenau, die in februari gaat draaien. Directeur Doreen Bonenkamp van het Filmfonds die vindt de voordeelregel van groot belang. Dat betekent vooral dat die hele industrie een impuls krijgt. Omdat er weer geïnnoveerd kan worden en dat dat talent kan ontwikkelen. En als Talent beter kan ontwikkelen, geeft dat ook een kwaliteitsimpuls aan de hele sector en worden de films beter. Meer subsidie nieuws, musea, orkester, theater- en dansgezelschappen zullen in de toekomst meer worden afgerekend op hun prestaties. Dat maakte diezelfde minister Bussemaker bekend. En dan moet u denken aan bezoekersaantallen. Aantal voorstellingen, publieksbereik en eigen inkomsten. Kortom, resultaten uit het verleden bieden meer garanties voor de toekomst. Bij jaren stegelen zijn ze eruit in Den Haag. Het nieuwe cultuurpaleis op het spui komt er. Donderdag stemde de meerderheid van de gemeenteraad voor. Verantwoordelijk wethouder Noorder is blij. We hebben zeven jaar lang hebben plannen gemaakt. Zeven jaar lang gezocht naar hoe het het beste kan met, ja, met die toekomst van die uh, gezelschappen: als Nederlands Dans Theater, Resident uh, Koninklijk Consortium. En nu, na zeven jaar, zijn we aan een finaal besluit. We gaan het doen. Er was veel verzet tegen de bouw omdat de kosten van 181 miljoen euro onverantwoord zouden zijn in tijden van crisis. En bezuinigingen op de cultuursector. Daarbovenop denken tegenstanders dat het project nog veel duurder uit zal vallen. Om plaats te maken voor het Cultuurpaleis. worden de Anton Philipszaal en het Lucent Theater van Haas afgebroken. In Nederlandse musea hangen 139 werken... die waarschijnlijk van Joden zijn geroofd of afgeperst... rond de Tweede Wereldoorlog. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Museumvereniging. Het gaat om eh, soms inmiddels veel eh, kostbare werken... van schilders als Kandinsky, Matisse of Breitner. Alle geroofde kunst moet terug naar de nabestaanden... van de oorspronkelijke Joodse eigenaren. Bij Benno Tempel, directeur van het Haagse Gemeentemuseum... gaat het om 19 werken. Het is een aardelaten voor, voor het museum... maar musea zijn openbare instellingen. Uh, we beheren iets dat van ons allemaal is in Nederland. En volgens mij moet je niet willen dat er in Nederland iets zit waar, uh, waar een smet op rust. Dat wil je gewoon niet. Op de website musealeverwervingen.nl kunt u zien om welke werken het gaat. Uitgerekend de bibliotheek van het Egyptische Alexandrië Ooit het centrum van de westerse beschaving... neemt een deel van de collectie van het Tropeninstituut over. En daarmee is de collectie zo goed als helemaal gered. Door drastische bezuinigingen moest de bibliotheek van het instituut... de deuren sluiten en dreigde de versnipperaar voor veel werken. Interim voorzitter van het Tropeninstituut Dirk Vermeer... is dan ook heel blij met Alexandrië. Dat is een mooie bibliotheek met heel veel ambitie. Omdat zij dus de oude bibliotheek van Alexandria weer willen opbouwen... voor Egypte. Is het ook een heel prestigieus project? Het gaat om niet-Nederlandstalige werken van na 1950 die de Egyptenaren mogen inpakken. De werken ouder dan 1950 blijven wel in Nederland. Die worden beschouwd als historisch erfgoed. Harry Mulisch heeft zijn standbeeld. In zijn geboortestad Haarlem werd het deze week onthuld. Precies drie jaar na zijn overlijden. Kunstenares Jikke van Loni verbeelde die jonge Mulisch, die met gesloten ogen in gedachten is verzonken. En Mulisch weduwe Kitty onthulde het beeld samen met zoon Menzo. Wat gewoon heel grappig is, is dat ik Harry direct erin herken... maar ook mijn zoon uiteraard. En, ja. en het is een, ook een ode aan, aan de jeugd, vind ik. Het beeld staat op de grote markt tegenover... kunstenaarssociëteit Tijsterband, waar regelmatig Kwam met andere haarlimmers zoals schilder Kees Verwij en de schrijver van Erik of het Kleine Insectenboek Godfried Bowmans. En tot zover het opium Nieuwsoverzicht. Dit is Opium. Ja, en over Bowmans gesproken. De campagne Nederland Leest staat dit jaar in het teken van deze schrijver die 100 jaar geleden werd geboren. Zijn Erik of het Kleine Insectenboek wordt gratis weggegeven aan bibliotheekleden in Nederland. Het doel van Nederland Leest is dat iedereen over hetzelfde boek praat. Gisteren was de start van de campagne in Leiden en opium was erbij. Deze maand leest heel Nederland hetzelfde boek. Erik of het Klein Insectenboek. Met dit jaar een heel bijzonder extraatje. Durft u het aan? Ja. Het zijn heren van Erik of het Klein Insectenboek zijn er hapjes met de ja, ja, ja. springhanen en wat zijn dat? Dat ziet er toch heerlijk uit. Het is, uh, ja, dat is allemaal beesten. Ik weet niet, dat, als u het boek gelezen hebt, dan komt u ze tegen. Wat heel denkt u, mevrouw? Durft u het aan? Nee, een brownie met meelwormen. Ja, goed Meneer Zou neemt. Je, je, ja. bent, je hebt geen camera, dat is jammer. Want ik ga nu. Alleen. Ga de spring aan. Ja, lekker. Is Ja. En u heeft alleen het chocolaatje nog. Dat kan naar uw vrouw. Oh ja, geen maar aan mij. Philip Frederiks, ambassadeur van de campagne Nederland leest. Hoe oud was u toen u de eerste keer las? Ik, ik het moet ergens in, in, in mijn middelbare schooltijd zijn geweest. Toen was het een beetje verplichte lectuur. Hè? Je bent dan, dan, dan een puber en dan, dan heb je daar niet zoveel gevoel voor. Dus dat moest uh, kennelijk op de lijst. Uh, en je kende Boomans vooral van de televisie. Hè? Dat was een uh, bekende Nederlander. De eerste officiële bekende Nederlander zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen. Nee, wat het inderdaad zo leuk maakt is natuurlijk dat hij die insectenwereld beschrijft als een gewone mensenwereld. Met uh, arrogante wespen en uh, de, de bijen als de underdog. En, uh... Op welke van de insecten vindt u zichzelf lijken? <laughs> Mijn sterrenbeeld is leeuw. Nee, ik ben geen insect, ik ben nog helemaal gek. Ik ben een leeuw. Annemarie Oster... U was bevriend met Godfried Baumans of was uw collega's? Dik bevriend met hem eigenlijk. Want uh, nou ja, ik wil zijn nagedachtenis niet bezoepelen en verder niemand in verlegenheid brengen. Maar een vriendin van mij had een verhouding met hem. En daardoor waren wij altijd met een stelletje vriendinnen... Uh, veel in de nabijheid van Godfried. Uh, en die vriendin van u was niet mevrouw Baumans? Nee, maar in ieder geval was ik dol op Godfried. Gecharmeerd. En, uh, u had zelf eigenlijk ook wel... Nee, nee, nee. nee de, de, da hem. Daarvoor was hij toch uh, iets, iets te oud. Ook een te, ja, te, de, een te slordig soort man. <laughs> Met welk insect zou u Godfried zelf uh, willen vergelijken? Een aantrekkelijke tor. Hoezo? Hij zat altijd een beetje voorover gebogen. En zo met zijn gezicht zo scheef naar beneden. Ja, ja. Midas Dekkers, televisiebioloog. <laughs> zo noemde u zichzelf net. Een bijwijze van grappen. Omdat iemand mij uh, probeerde stiekem een hapje met meelwormen aan te smeren. Maar als je voor de televisie werkt als bioloog... dan ...heb je zoveel dingen al moeten eten. Ik heb stierenlullen, varkens, vagina's... ...de meest enge beesten met een onwaarschijnlijk aantal poten moeten eten. Alleen maar voor het genoegen van de regisseur... ...die dan kan zien welk gezicht jij trekt terwijl je dat naar binnen moet werken. Dus aan mijn lijf geen polonaise meer. U als kenner, wat voor insect zou Godfried Beaumont zijn geweest? Een hommel. Oh, u heeft meteen uw antwoord klaar. Nou, terwijl ik het hier te plekke bedenk... het is niet zo dat ik hem uh, al kanten klaar in de zak had zitten. Maar de hommel, ja, dat is echt het toppunt van... Uh, burgerdom, genoegelijkheid, zacht zoomen... aardig gevonden willen worden, uh, meer honing dan azijn. Kijk, als je, als je een bij vergelijkt met... Uh, uh, met een kaderlid van, uh, van de PvdA altijd maar uh, nijverig en uh, zoomen... en in de weer en protesteren. Dan is een hommel, ja, dat is een, een uh, gezeten baasje... met het NRC-handelsblad uh, onder zijn uh, ene vleugeltje. Dat was uh, Midas Dekkers die Godfried Bowman typeerde... bij de start van de campagne Nederland leest. Het begon met een soundtrack voor een documentaire van Paul Rosemuller over de Arabische lente. Dat smaakte naar meer. Ze vroegen muzikanten uit binnen en buitenland om met hen mee te muziceren. En daarmee is hun vijfde album een feit. Vandaag zijn ze hier. Hier is No Blues. here with this blues and now i'm gonna ride that train never to come back again lord what is this i see my love she has deserted me hey. The sun, it rises in the morning, shining way up high here from the east. I don't know, don't know where I'll be going. I think I'll go watch that sun dissolve in the sea. My love, now we used to dance. The music's gone, the dance is through And I'm stuck here with this blues And now I'm gonna ride the train Never to come back again Lord, what is this? I'll sing My love, she has deserted it. Last Train to Haifa was dat door No Blues. Vanaf uh, volgende week draait de verfilming van Herman Koch's succesroman... Het Diner in de Nederlandse Bioscopen. Aan twafel, tafel de tafel twee hoofdrolspelers, Het echtpaar Paul en Claire Lohman. Gespeeld door Jacob Derwig en Tekla Reuter. Ja, we kunnen jullie geen Peloponnesische olijven met olijfolie uit Sardinië aanbieden. Eh. En ook, ik kan ook niet met mijn pink aanwijzen wat er dan op zit. Aan kruiden uit eigen tuin. Nou. De ketening is hier wat soberder. <laughs> jullie, jullie hebben opgenomen in een restaurant hier in Amsterdam met ook veel het heet het diner, dus veel prachtig eten aan tafel. Hebben jullie er ook van kunnen genieten eigenlijk, Tekla? Of is het echt alleen maar voor de sier? Nauwelijks. Eigenlijk is Daan de enige die op een gegeven moment echt een heel Bord naar binnen werkt, een bord eten bedoel ik. Uh, ik heb uh, wel wat lekkers met olijven en bramen kunnen doen. Maar dat was het dan ook. Maar We dat hebben was eigenlijk het dan wel. niets uh, te eten gekregen. Maar dat heb ik dan ook wel uitgebouwd. Schande, dus gewoon uh, filmketering eigenlijk. Ja. Ja, sowieso, ja. Het ja. was een mooi restaurant. Maar wij kregen natuurlijk filmcatering en we mochten er eigenlijk niet aan zitten. Nee, en het zag er mooi uit. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Een mooie, mooie plek inderdaad. Uh, voor, voor ik het over de film wil gaan hebben verder... Uh, even over die, die uh, 20 miljoen van de minister Bussenmaker voor de film. Uh, ik, ik zag, uh, Jacob, dat jij erover twitterde vanmorgen ook. Of gisteren. Ja, het leek me het bijzonder, bijzonder goed nieuws. Ja. Ja. We hebben er even op moeten wachten, maar er moest iets gebeuren natuurlijk... omdat steeds meer films die uh, in Nederland gemaakt zouden moeten worden... Mm -hmm. naar het buitenland gaan... Ja en de vakmensen die we hier hebben uh, zonder werk zitten. Ja. Dus ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe deze maatregel nu... Uh, qua vork in stil steekt, maar volgens mij is het goed. We moeten het even afwachten. Ja. Ja. Uh, laten we hopen dat het inderdaad uh, tot gevolg heeft... dat meer films ook in Nederland gemaakt gaan worden. Ja. Uh, uh, je hebt wel in de VS, Italië, uh, Duitsland ook gewerkt. Als je dan dat vergelijkt met de Nederlandse films zien, uh, hoe gaat die vergelijking uh, op? Wat, wat, hoe is dat? Hoe pakt dat uit? Nou, um, ik, er is uiteindelijk vooral heel veel uh, wat hetzelfde is, hoor, moet ik zeggen. Ja? Alleen het heeft heel erg met schaal te maken... Um, maar, um, en dat is eigenlijk... Ik ja, kan vooral zeggen wat het lastigste is in Nederland... is dat het gewoon een heel klein taalgebied is. Hm. En uh, ik denk wel ook in, in, uh, over die, die, die 20 miljoen in deze tijden en zo. Het is wel echt zo dat er is misschien een soort beeld over film... en de filmwereld dat dat glamour is. Maar dat is in Holland valt dat echt wel <laughs> tegen. Um, uh, maar we, we doen wel heel erg leuk alsof. Ja. En dat is ook goed, want mensen willen ook dromen. Maar uh, het is best wel knokken voor... Voor heel veel mensen, om dingen van de grond te krijgen. En we willen graag hele mooie dingen maken. Ja. En uh, nou ja, dat gevecht is uh, fijn als daar een beetje iets meer wind mee ja, is. een beetje meer polder glamour eigenlijk. Als daar geld voor is, dat zou mooi zijn. Ja. Ja. Het diner, bestseller in Nederland, uh, maar ook wereldwijd. 33 talen vertaald, meer dan een miljoen keer verkocht, overbekend. Is, maakt het dat ook lastiger om een rol, omdat iedereen heeft dat boek gelezen... om een rol vorm te geven, Tekla? Ik denk daar niet over na, nee. Ik heb, ten eerste, ik heb zelf het script als eerste gelezen. En daar was ik uh, uitermate door gefascineerd. Mm -hmm. Door de taal en um, door het thema ook. En door de personages. Uh, ik heb daarna pas het boek tot me genomen. Wat een heel fijne uh, diepte en achtergrond geeft. Um, maar verder denk ik niet na uh, hoe de mensen haar zich voorstellen. Of ja, daar kan ik niet nee. echt aan beginnen. Nee, want dat leidt alleen maar af. Ja, en het heeft ook geen zin, denk ik. Dus ik heb vooral met Menno en met uh, mijn collega's gesproken... hebben we over, over, over die vier en over de onderlinge verhoudingen en zo. En daar ontstaat een uh, beeld uit. En, ja. ja, geldt het ook voor jou, Jacob? Um, ik ben me wel een beetje verantwoordelijk gaan voelen, ja. <lacht> ik, ik, ik denk dat zoveel mensen het boek hebben gelezen... die natuurlijk iets bij deze film al denken. Dat voel ik wel, ja. ja maar, kan maar naar het moeilijk, de schrijver. kan het moeilijk uitschakelen. Mm -hmm. En ik heb het boek gelezen uh, voor het script. En ik was meteen gegrepen door de dialogen en de personages. En met name die paal die ik mocht spelen. Daar zat zoveel vlees aan, zullen we maar zeggen. Het leek me heerlijk om te spelen. Ja. Dus wat dat betreft vraagt het boek wel om, om, een, om een verfilming. Maar nee. je weet ook dat er dus zoveel honderdduizend mensen in Nederland denken... laat dat dan, laat dan maar eens zien. Dus je hebt geprobeerd om dicht bij de paal uit het boek te blijven? Ja. Ja. Nou ja, een script is altijd een bepaalde manier, een verdichting van het boek, want je kan nooit het hele boek in anderhalf uur uh, proppen. Uh -huh. Dus, uh, maar de, de dieptes die in het boek bij Paul aanwezig waren... die hebben we zeker proberen mee te nemen. Ja, ja, en het is, ja sorry? Ja, nou, het is, het is, ik heb, dat herken ik wel. Je wil recht doen aan het boek, dat wel. Maar niet in de zin van een voorstelling van hoe die vrouw eruit ziet. Je wil recht doen aan inderdaad, de diepte en de, en de complexiteit van de karakters. Ja. En ik vind het heel mooi, omdat het, het script is dus geschreven door Meijs, die het ook geregisseerd heeft. En de, de, de taal, ondanks dat de dialogen anders zijn... Zit er, is, het is heel Kogiaans en Meijers. ja. Ja, voor, voor de mensen die ja. het boek niet hebben gelezen. Het verhaal speelt zich grotendeels af uh, tijdens een diner... waar twee broers met hun uh, vrouwen zijn samengekomen... om over een geheim van hun, uh, ja, van hun kinderen, van hun zoons te praten. L laten we even naar een fragment luisteren... waarin uh, Paul, jouw karakter, dus Jacob, uitlegt wat er aan de hand is. Er valt een oorverdovende stilte. Moet ik het live doen? Of niet? Nou, graag. <lacht> ik <lacht> Doe even een stukje. <lacht> Nee, we hebben, een, geloof ik, een technisch... Uh, technisch dat is wel uh, een mooi film problemen. op de radio. Even ja, en dat is mooi. Ja, film, stiltes ja. op de radio zijn sowieso altijd heel mooi. Ja. Ja. Filmstiltes film, ook natuurlijk. Maar uh, pro, probeer uit te leggen. Uh, uh, misschien Jacob, als je dat toch min of meer live kan doen. Jouw karakter vertelt eigenlijk het verhaal vanaf het begin... een ja. uh, geheim... Um, er komen twee echtparen aan tafel. Hun zoon hebben wat uitgevreten. En um, ze weten niet van elkaar wie wat weet. Dus dat is een beetje het thrillerachtige van, van het verhaaltje. Um, uh, met name Paul denkt dat hij alles weet. Maar er probeert achter te komen wie precies wat minder weet. En uiteindelijk blijkt zijn vrouw nog veel meer van alles te weten. Ik zat ook hier, hè? dat is wel grappig, merk ik nu. Ja, Dus zet setting aan tafel oh, tijdens het ja. diner? Ja. Ja. Jij bent zeg maar Daan en dan was daar geen. Ja. Ik ben, ik ben <hij Daan, <hijen> dus ik ben de enige die mag eten vandaag. Ja, klopt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat, het, het geheim, uh, kun je er veel over uh, vertellen? Uh, nou, over dat geheim? Nee, want het zijn echt nog heel veel ja, mensen, mensen die hebben gelezen. Goed Dus nee, over plot zou ik niet te veel willen zeggen, maar... Iets gewelddadigs en iets wat jongens van die leeftijd, zo 18, 17, echt niet moeten doen. Iets waar ze ook een filmpje van maken. ...en wat uh, explosief materiaal is. Want ja. jouw broer in de film, gespeeld door Daan Schuurmans... ...is politicus. Wil minister-president worden. Die ziet hele carrière in duigen uh, gevallen. Precies. Nou, eigenlijk is dat precies het leuke van het boek. Ze moeten eigenlijk praten over wat doen we met onze zoons... ...maar ze hebben het eigenlijk alleen maar over zichzelf. Hm. Dus hij, Daan, is bang dat hij geen minister-president kan worden... Uh, uh, Claire, uh, de gespeelde Tekla, is bang dat haar zoon uh, de gevangenis in moet. Dat zij hem dus kwijt is. Dus iedereen praat eigenlijk ja. meer over zichzelf. En jij bent eigenlijk als karakter je bent heel erg bang... dat het geluk wat, wat aanwezig is, maar wat ja. heel broos is... waarvan je weet dat het zo tussen je vingers door kan glippen... Ja. dat dat ook inderdaad weg zal, zal vallen. Ja, dat is dan weer het mooie gelaagde van mijn personage. Want het is een onaangename man. Die Paul die ik speel, neurotisch... Uh, met de neiging om soms uh, agressief uit de hoek te komen... Hij um, werkt niet meer als leraar, want dat ging ook helemaal niet. Hij vroeg vervelende dingen van leerlingen. En... Hij, was, hij, is, hij is eigenlijk niet geschikt voor een plekje in de maatschappij. Als hij nou wel iets op waarde schatten en dat ook kan koesteren... dan is het zijn gezin. Uh -huh. De liefde voor zijn vrouw en voor zijn zoon. Dus hij, hij hoopt eigenlijk alleen maar dat hij dat bij elkaar kan ja, houden. En is dat geluk er ook echt? Of, of is dat nou, alleen maar in het hoofd van Paul dat het geluk er is, Tekla? Nou, dat uh, ligt op vliegerige, zoals jij ja, op dat mooie <laughs> zacht, zachtjes eufemistisch zegt. Uh, dat heeft Claire heel lang geduldig als echtgenote. En probeert ze hem wel bij de rand van de afgrond steeds weg te houden. En uh, soms vindt ze toch ook wel... Zijn humor is soms voor haar denk ik ook wel echt onweerstaanbaar. Dat is in het boek ook, uh, vind ik. Dat je ja. heel lang ben je heel erg mee en dan denk je... Oh nee, deze man, ja. dat kan echt niet. En, um, maar dat die geduldige uh, echtgenoot ontwikkelt zich toch wel... tot een uh, soort uh, Lady Macbeth op een gegeven moment... Nou. die echt uh, rukzichtloos voor haar zoon gaat liggen... En, en daar echt tot het uiterste in gaat. Dus, dus da dat is weer de, uh, wat spannend voor mij was om, om te spelen... en vooral niet te vroeg ook weg te geven. Ja, dat wou ik zeggen, want, want uh, dat is een kantje van het personage... wat zich gaandeweg pas openbaart. Ja, Op het Wat wat, wat een schatje is dat, maar... Ja, vergeet het maar weer. Nou, oh, je vindt dat je dan al ja, bijna te veel. Jammer, weg, ouais, maar ja, ja bijna heb ik te veel. Weg ik het dan dan zo weggehouden. Ja, maar ja. zou dan eens vragen wat niet iets over het <racht Oil> ja. boek? Even kijken. Uh. Ja, en nog even. Want, uh, uh, er komt nu natuurlijk ook een, een uh, Amerikaanse ver een verfilming. Hè? Euh. Ja. ja, kan ook vijf jaar duren nog hoor. Ja, maar, maar toch. Het is ja. aangekondigd. Kate Blanchett gaat een redistribut met de diner doen. ja. Zijn jullie heel benaderd? Ik heb mijn vinger wel opgestoken. Ik ben nog niet gebeld. Nee. Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren, maar ik heb. Ik heb wel in ieder geval geroepen dat ik geïnteresseerd ben. Ja. Ja. Nou, het is natuurlijk een compliment. Ik, ik heb dat zo, ik, ik bewonder haar heel erg. En het is een, ik vind het een compliment aan het boek... en aan, en aan dat wij ook met z'n allen zo enthousiast zijn over de film... dat zij het ook, uh, ook uh, stof vindt om uh, nader te, in beeld te brengen. Want mm -hmm. nou, het is ook zo... Het is natuurlijk gebaseerd in 2005 volgens mij... dat uh, Herman Koch een krantartikel las... waarop hij het baseerde. Maar uh, na een week nadat we klaar waren met de opnames... trof ik tot twee keer toe in een Amerikaanse krant... een artikeltje over... Um, moet ik ook weer niet... Dat, mogen, dat staat toch ja. overal al verklapt? Over geweld. Ja, over ja, iemand die uit een, gewoon uit een drogist komt... en uh, benzine over een slapende zwerver giet... en het in brand steekt. Nou ja, dat je denkt... Das, dus toen dacht ik weer... Oh ja, hmm. het is gewoon vandaag. En hier en nu. Het is overal aanwezig. Nog even iets over... Want we hebben die tafel net gehad. Ik ben even daar in schuurmans dus. Dan zit daar Kim van Kooten. Ja. Dat is voor jou Jacob natuurlijk wel, wel grappig. Je, je speelt met je vrouw die dan in de film niet je vrouw is. Ja, hoe gaat dat? Prima. Ja, <laughs> ja thuis doen we Hebben dat van wij anders. Maar... Ja. <laughs> ja. Nee, dat gaat prima. Dat is alleen maar hartstikke leuk. En ik geloof dat het juist wel fijn was dat het duidelijk was. dat zij niet mijn vrouw was dat we gewoon aparte rollen spelen. We zijn ook totaal los van elkaar gecast. Menno Meijers heeft heel lang in Amerika gewerkt. Woont in Engeland. En had echt geen idee wie wat waar in Nederland. Dus hm. die is gewoon maar een beetje gaan casten. Ja, ja. ja goede, goede cast is het geworden. Ja. Prachtige film. <laughs> Goed. Dank jullie wel. Donderdag draait Dag hij gedaan. in de bioscopen. Uh, Jacob Dewig, teken waar dankjewel Dank jullie wel dat jullie hier waren. Straks na uh, drie uur gaat Opium uh, verder met uh, fragmenten en dergelijke. Tot zo. Opium. Avro. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... de fractievoorzitter van GroenLinks.